De Europese voetbalbond UEFA heeft de Turkse club Venerbatje twee jaar geschorst voor Europees voetbal. Besiktas is voor één seizoen uitgesloten. De clubs worden gestraft voor omkoping en fraude... in de Turkse competitie in 2011. Venerbatje, de club van Dirk Kuyt, had zich geplaatst voor de Champions League. Besiktas mocht in de Europa League uitkomen.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 Goedenacht, welkom terug bij Casa Luna. We zijn er nog een uurtje en uh, Jan Driessen blijft ook gewoon tot twee uur. En we hebben net van hem gehoord, we hebben heel veel van hem gehoord. Maar onder meer dat hij... Je bent 52, hè? Ja. 52, ja. 52 jaar geleefd. Misschien over een half jaar 53, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval, hij wil nog een mooie stap maken in zijn carrière. Was de afgelopen, of is nog steeds directeur communicatie bij Egon. Was daarvoor journalist bij Den Haag Vandaag, Brandpunt, Netwerk... Uh, ook nog bij Hier en Nu, daar is het allemaal begonnen bij de NCRV. Hier dus, en Nu Radio. Ja, op de radio. Ja. Um, maar goed, na 14 jaar bij Egon als directeur communicatie... wil hij nu voor zichzelf gaan beginnen. In ieder geval een belangrijke nieuwe stap in zijn carrière. En de vraag aan luisteraars is, uh, ziet u dat ook zitten? Zou u dat ook wel willen, een nieuwe... Een nieuwe stap in uw loopbaan. Een totaal ander beroep misschien. of een eigen bedrijfje. Uh, u kunt daarover in gesprek met ons. We zijn benieuwd naar uw verhalen. uw overwegingen. om dat wel of niet te doen. En misschien heeft Jan Dries nog wel tips voor u. want die, is er nou, uh, ja, die zit er middenin. Dat u kunt nog... ook uh, heel. wat zei je? Moet nog heel veel leren, denk ik. Oh, ja, goed. Dat ja. kunnen we al doen. Een beetje samenzoekend. Uh, een heel eind komen vannacht. Uh, als u een vraag wilt stellen over zijn journalistieke werk. of over het uh, werk bij Egon. sportsponsoring bijvoorbeeld. Uh, nou ja. Wat u maar wilt weten, dat kunt u gewoon ook aan hem vragen. Dus u kunt vannacht met ons alle kanten op 0800 1121. Dat is het telefoonnummer 0800 1121. Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna.ncrv.nl. casaluna.ncrv.nl. En twitteren, hekje Casaluna. Aan de telefoon nu, Martine. Dag, goedenavond. Goedenavond. Uh, ik heb een vraag aan uh, uw gast, Jan Driessen. Uh, ik wil graag... een ook een derde, ik zie dat u al aan een derde move bezig was. Ook graag een derde move maken. Hoe kan ik dat het beste aanpakken? Ik ben 58. Ik heb twee beroepen gehad. Ik ben in 44. Toen ik 44 was, ben ik volledig afgekeurd. Ik ben toen, ik weet ik veel was 24-25 ook volledig afgekeurd. Daaraan heb ik me weten te ontworstelen. Ik ben nu uh, 58, zoals gezegd 67. Kan ik eindelijk met pensioen? Wat mag ik nog doen? Wat, wat heeft u gedaan? Laten we even mijn Oh, sorry, ja, sorry. Ik ben zowel pianiste, muzikus, als, hoe heet het ook alweer, humanistische raadsvrouw. Uh, ja, dat zijn mijn twee beroepen. Toen ik, uh, ja, wilt u mij een vraag stellen, meneer uh, Driesse, zodat ik weet wat ik kan doen? Ja, ik, ik, ik, ik denk dat u uzelf een vraag moet stellen natuurlijk. Hè. En dat is, wat drijft me? Waar ben ik echt gepassioneerd over? Ja, okay, het, leven, het leven is te kort. Jan Driesen. Bent u Klaas of, uh... eh, Jan Driesen. Oh, u bent Jan ja, Driesen. Nou, nou, ik nou, ik, ik ja, hou ja, bescheiden ja, mijn mond ja, als u ja, daar ja. Jan Driesen zegt. Ja. Ik herken de stemmen niet, sorry. Um, even denken. Um, ja, een vraag stellen aan mij die ik zelf niet kan bedenken. Want... De vraag, die, de vraag die mij gesteld is en die bij mij de doorslag heeft gegeven... dat was door Roland van der Forst. De een, de een, de, een van de bekendste reclame-strategen in Nederland. Uh, okay. Veel boeken geschreven, ook, uh, ook oprichter van het reclamebureau D. Okay. En, die, en die heeft een aantal gesprekken met mij gevoerd het afgelopen jaar, waarin hij zei uh, je kunt nu heel erg op je plaats zitten, maar waar krijg je spijt van op je 67ste? Heb ik goed, heb ik gehoord op de radio. Van wat je ja. niet, en, niet gedaan hebt. En die vraag zou ik ook aan u willen stellen. Oké. Okay. Uh, waar, waar het leven is te kort, denk ik, om het zomaar ja. te laten verlopen. Dat ja. uh, heb ik, ik begrepen. Dat heb ik begrepen, Ja, wel, wel ja. Dus... Ja, dat is een mooie vraag. He, en waar, waar word je gepassioneerd van? Ja, dat, uh, wat, weet, ik, dat weet ik. Welke ik betekenis gepassioneer... ja, goed, vol dat het bijdragen wil je nog leveren? Waar wordt ben... word u dan gepassioneerd van? Uh, even kijken, hoor. hoe gaat het ook alweer? Uh, uh, mijn talent is liedjes schrijven. Mijn ja. uh, het, missie is mensen laten zingen. Of muziek laten maken, iets breder. Maar hoe krijg ik het voor elkaar in een betaalde baan? Ja. Dat is een, een in loondienst wil ik ik wil gewoon ambtenaar zijn en dan liedje schrijven in loondienst. Dat wordt lastig volgens mij. Nou ja goed, dan schrijven ze niet in loondienst. <laughs> maar mag kijk, ik nog even, even, even terug naar ik wil heel even weten, want u was eerst muzikus en daarna humanistisch raadsvrouw? Inderdaad, ra ja, dat is een, een universiteit ja, kun je combineren. in Utrecht is dat. En u wilt ja en u wilt nu weer terug naar de muziek. Ja, maar ik ben manisch depressief, meneer. Dat is het juist. Ik ben zo vaak opgenomen geweest. Wilt u niet weten, ik heb twee, hoe heet dat ook alweer, uh, securicum vitae. Ik heb er twee. Ik heb één gewoon heel prachtig. cv. allemaal banen, beroepen, weet ik veel. Een andere, anamnese heet dat dan. Dat wil je niet lezen. Dat wil ik uitgeven. Hey, ik, ben, ik heb mijn me medisch dossier hier, omdat ik gewoon... Goed, ik ga niet uh, klagen, maar kijk, ik, bedoel, ik loop nu gewoon met de gitaar over straat. Ja. Maar de oplossing, die, die, die, die brengt u zelf al eigenlijk, hè? Ja, dank u wel. Uh, als, als, als u het allemaal keurig opschrijft, uh, dan kunt u daar ook de kracht aan ontlenen. Keurig op? Opschrijft. Ik, ik, ik heb begrepen dat Isa Hoest nu ook, bijvoorbeeld de actrice... Uh, Hoes, die, ja. die die ja. Die, die, uh, het hele drama met Anthony ja, ja, ja, ja. daar maakt zij nu een boek over. En, oh, en zou ja, ja, ik zou u ook al willen adviseren. Wellicht, wellicht is dat een oplossing. Ja, een, uh, een boek schrijven. Ja, ik heb al een boek geschreven. Ik heb al een dichtbureau uitgegeven toen ik, weet ik veel, manisch, schriften en depressief drukwerk heet het. Maar dat is eigenlijk een grappig boekje, maar ook somber. En ik wil toch niet dat dat mijn laatste boekje dat officieel is uitgegeven. <laughs> Verdomme, dat wil ik niet. U heeft ja, maar genoeg ik denk dat... passie in u, volgens ja. mij. Pardon, huh? ik weet niet wie er aan het woord Jandrische, is. Jan Driessen, maar, maar u, heeft u. Genoeg, u heeft genoeg passie in u om ah. daar een mooie oplossing voor te vinden, denk ik zo. Ik, ja, uh, ik u... Het vertrouwen, daar verdank ik u. En ik laat het hierbij, want anders dan willen andere luisteraars misschien ook... een gratis advies van uh, ja. de Ik wens de u veel sterkte en, en succes. Oh, maar dat was niet betaald. Uh, nou ja, goed. Nee. Anyway. Tot ziens. Hè. Bedankt voor het bellen. Ook zo. Bedankt. Hoi. Oké. Okay. Hallo. Um, ja, even kijken. Zijn er nog meer bellers op dit moment? Nee, die zijn er even niet. Dan heb ik nog wel even een andere vraag. Jan, want die, die carrière-moves... Um, nou ja, daar gaan we het nu over, daar hebben we het over vannacht. De eerste was van jou, naar, van de journalistiek naar de voorlichtingen. Er wordt door journalisten soms een beetje schamper over gedaan. Dat mag eigenlijk niet. Het wordt een beetje. Ja, dan kom je in het andere kamp terecht. Waarom heb jij daar toen voor gekozen? Het werd toen gedaan. Ik, uh, ik heb een uh, uh, intensieve jaren, uh, dat toen uh, had ik op zitten, zo'n twintig jaar voor de journalistiek. Ik ja. was getrouwd met, uh, met netwerk. Uh, zes dagen in de week. Uh, chef nieuwsdienst. Uh, veel oorlogsgebieden mogen zien, bijna doodgeschoten in Kosovo. Wat, wat? bijna doodgeschoten in Kosovo. Hè. Dus dat, was, ja, dat hoort bij de dat, hoogtepunten. Dat, dat, nou, dat hoort natuurlijk ook bij... ja, je loopt risico, je bent in die landen... je, je bent van Pristina op weg naar Prisrin. Uh, de VN-troepen zijn binnengekomen... maar de Servische roadblock zijn dan niet weg. En op datzelfde, op datzelfde traject... en hetzelfde roadblock waar wij uh, gestopt zijn... onder andere met Ajax-shirts bij ons... Uh, is uh, twee auto's voor ons... Er zijn twee Duitse uh, journalisten, zeer ervaren oorlogsverslaggevers uh, van de Stern, uh, doodgeschoten. Door die soldaten Ja, wij stonden in diezelfde... En dat hoorden we dus later, dat dat maar, dezelfde kon voor je. Op een gegeven moment maar twee je auto's dat, voor je? Ja. En merk je dat dan niet? Ja, dat hebben we wel gemerkt, dat er iets aan de hand was. Maar we wisten niet precies wat er gebeurde. En pas in, bij de aankomst in Prisrin hoorden we dat dat daadwerkelijk dat, dat, dat gevolgen had gehad. Die, die, die zo vreselijk waren... dat we het ons toen niet konden voorstellen dat het daar gebeurde. Maar kon. daar ga je nou, toch langs? Of hoe gaat dat dan? Nou ja, die werden, die werden meegenomen uh, het veld ah. in. Hè? Dus dat, dat, dat is, daar hebben wij wel iets van meegekregen toen. En, en dan, ik, heb, ik heb ook nog steeds uh, de bladen uit die tijd waar dat allemaal in stond. Er kwam het heel dichtbij. Uh, ook de ellende die wij in Kosovo gezien hebben... daar komt veel op je af. Hè? Als je, uh, alle, alle, op een gegeven moment heb je toch heel veel lijken uh, en ellende gezien. En dan moet je... Dan moet je uh, jezelf de vraag stellen um, uh, wat wil ik, wat wil ik uh, je bent aan de top, ook daar weer van wat je hebt gedaan uh, je hebt heel veel prachtige jaren meegemaakt eigenlijk zit ik nu in diezelfde fase waarin je je afvraagt uh, wordt het beter om langer te blijven? Of moet je die overstap maken naar iets totaal nieuws? En moet je jezelf opnieuw heruitvinden? Uh, je uit je comfortzone halen. Uh, waarin je zo heerlijk uh, vertoeft. Uh, en een nieuw begin maken. En ik, ik, ja, de onrust die ik toen ook had. Pool die, die, die noemde toen een innerlijke drive. Waarvan je zegt, ik wil opnieuw beginnen. Toen was er inderdaad kritiek van journalisten. Die zei, je maakt die overstap niet van de journalistiek naar het bedrijfsleven. Ik heb achteraf... Dat doe je van, niet. Dat Zij doe je niet. Ik, ik, nou ja, dat hebben natuurlijk veel meer mensen uh, ja, gedaan. gedaan ja. En veel meer journalisten gedaan. Die waren voor mij ook wel een voorbeeld van hoe dat ging. Uh, Wie dan bijvoorbeeld? Ik, uh, Gerard van der Wulp heeft dat gedaan. Is uh, hoofddirecteur ja, Rvd, R.V.D. geworden. Ja. Was presentator van uh, Hans Hille heeft het gedaan. Is uiteindelijk minister geworden. En, uh, dus dat kan via, ook nog. De, de, dus er is nog heel veel mogelijk, zou ik maar zeggen. Als je maar nieuwe wegen weer bewandelt... En, Achteraf hebben ook wel diezelfde journalisten tegen mij gezegd. Ja, door de, door de versplintering in, in, in Hilversum. Ik heb de mooie jaren meegemaakt van Brandpunt en Netwerk. En daarna is dat toch allemaal wat, wat minder geworden. Het is nog steeds fantastisch om journalist te zijn. Ik ben vaak nog ongelooflijk jaloers. Wat is minder geworden? Omdat jij ja, ja, ook ik, bent of ik, ik, zie geen, ik zie geen programma's meer zoals toen Netwerk... die uh, een maand lang in Israël gingen filmen... En dat uh, veel mooie geld. documentaires maakten, uh, echt lieten zien... en, en de wereld uh, in huis brengen. Ja, dat zie ik op dit moment veel minder. Maar komt dat door het geld? Budgetten? Ja, maar ook door de zijn overspintering toen ik, voor Haag van, toen ik voor televisie begon te werken. En, en Den Haag vandaag uh, was er Nederland 1 en Nederland 2. Brandpunt Politieke Café, wat ik heb mogen presenteren... Ja. twee jaar lang vanuit de Zende en het Koerhuis, werd gestopt... Mooi omdat het om half twaalf s'avonds minder dan een miljoen kijkers trok. Dat zou nu een kaskraker zijn geweest van onbekende ja. omvang. Maar er waren maar twee zenders, of er waren maar drie zenders. In Nederland 1, 2 en 3. Ja. De versplintering is, is, is toegenomen, de kwaliteit is denk ik niet echt toegenomen. De kwaliteitsjournalistiek op tv, waarin echt... Ik vind, ik vind, ik vind andere tijden geweldig. Dat, dat vind ik programma's die je eigenlijk veel meer zou moeten willen zien... Maar in de actualiteitensfeer zie ik dat soort programma's weinig. Nieuwsuur natuurlijk die dat eigenlijk als één nog en nog overend houdt. En brandpunt dan, van jou. Ja, brandpunt is een hele mooi gemaakt. Hele mooi gemaakt in de oude traditie. ambachtelijk gemaakt. Prachtige opnames. En de melodie van de van de, van de van de reportage zit daarin. Maar ik mis daar natuurlijk toch de, de, de, de hete adem van de actualiteit van Want dat de is dag. één keer per week. Is. En dat is één keer in de week op dit moment. Dus dus op het moment dat je je hoogtepunt, dat je, dat je, dat je, ik heb het ook van, van sporters trouwens wel geleerd: Dat moet vooruitgang zitten, dan moet uitdaging zijn, je moet jezelf vernieuwen. En op het moment dat dat op enig moment niet meer gebeurt, moet je, hoe lastig en hoe onzeker dat ook is, toch de overgang maken naar een nieuw begin. En waarom dan eh, naar wat voor veel journalisten geldt als de vijanden? De voorlichting. Het afhouden uh, het van was, het nieuws. Ja, de, is niet alleen de voorlichting. Het is uh, Directeur communicatie ben je verantwoordelijk voor, de hele, voor het hele merk, de identiteit en de reputatie van een bedrijf. Dat gaat veel verder natuurlijk dan alleen voorlichting. Ik ben ook woordvoerder in die functie uh, voor Egon geweest de afgelopen 13 jaar op toch ook hele lastige, lastige onderwerpen. Maar ik, ik heb ook mogen bouwen aan de reputatie. Aan, aan, een, aan, een, aan een bedrijf wat open en eerlijk en, en, en interactief. Uh, een heel ander bedrijf is geworden uh, de afgelopen 13 jaar... dan het was toen ik daar binnenkwam. W wat is er veranderd aan Egon dan? Uh, niet alleen aan Egon. Ik denk dat dan alle bedrijven, uh, die 13 jaar geleden waren bedrijven nog meneer. Die waren, die waren vertrouwenwekkend. Een CEO was nog een gezaghebbende persoon. En de, de, de, de vanzelfsprekende autoriteit. Er is, een, er is een consumentenrevolutie heeft er plaatsgevonden. De macht ligt nu bij de consument, Mede door internet en de, de, de, de, alle social media die we hebben. Uh, daar zit ook de kracht. Wij konden in de tijd dat ik van van, van, van, van netwerk naar, naar Egon ging... kon je bij Egon nog echt bepalen uh, wat, een, wat een mooie campagne was... en wat anderen moesten vinden. He, dat, daar werd toch tegen opgekeken. Ik weet dat alles en iedereen mij wel complimenteerde toen ik naar Egon ging. He, want dat was toch een, een gezaghebbend instituut. Ja. Ja, die vanzelfsprekendheid is weg. Je zult het nu moeten verdienen. Je moet tot op het bot deugen. Een, een bedrijf moet transparant deugen... In wat het doet uh, en en alle afdelingen en alles moet kloppen... om die reputatie waar te kunnen maken. Iedere dag opnieuw. En waarom, is dat, waarom is dat nu meer? En dat is, de... dat is een, een ongelooflijk. Nou ja, vanwege de social media. Ja. Ik bedoel, je, je, je, maar ook vanwege je... de crisis in de financiële sector... kan ik me zo voorstellen. Nou, niet alleen binnen de financiële sector. Daar natuurlijk wel extreem. Maar ik zie het in allerlei bedrijven gebeuren. Uh, niet alleen... Uh, dat gebeurt bij, bij autofabrikanten. Dat gebeurt bij, bij de voedselfabrikanten. Uh, de vanzelfsprekende gezaghebbende positie die autoriteiten hebben, ook politie bijvoorbeeld... rechterlijke ja. macht, de politie, maar ook, ook, ook bedrijven. Die is weg. Ja. De macht... en, en de woekerpolissen, waar jullie ook mee te maken hebben gehad. Hè? Ja. Uh, veel gedoe over geweest in Nederland. Ja, veel gedoe. Lijkt me lastig voor ja. een, uh, voor een directeur communicatie om daarmee om, om te gaan. Het is een heel lastig en moeilijk uitlegbaar dossier... waar ik ook niet goed in geslaagd ben. Ik zeg dat in alle eerlijkheid. Wat is er mislukt? Uh, nou ja, hetzelfde wat, wat Winnie met Mandela tegen mij zei over je moet je wel verplaatsen in een andere tijd. Ik probeer dat. Hè, maar ik ben nu veertien jaar bezig om uit te leggen... wat er 20, 25 jaar geleden voor producten zijn verkocht... met een heel ander perspectief, met een heel andere verwachting... in een tijd dat de Consumentenbond en politici... de handen ineens sloegen van enthousiasme... dat eh, ook gewone mensen konden meeprofiteren... Van, van, van de stijging van de markt Aandelen. en van de koers dat dat niet geworden is wat, het, wat, wat we toen beloofd hebben en verwacht hadden... Ja, dat mag helder zijn. Ja. Dat we dat met de wijsheid van vandaag anders zouden doen... mag ook helder zijn. Maar het ging er ook om dat er veel te veel geld van die... Uh... Nou ja, veel te veel geld is ingehouden. Veel te veel bonus is opgestreken daarbij. Nee, daar nee, zaten kosten in. Die in een, in, een, in een normale markt, zou ik maar zeggen... Uh, buitengewoon acceptabel hadden kunnen zijn. Ik bedoel, als, als, als, de, als er niet drie enorme uh, crisissituaties waren geweest... He, dit, zijn, dit zijn toch producten die gemaakt zijn om in uh, mooi economisch weer uh, uh, te groeien uh, en uiteindelijk rendement op te leveren. Wat er beloofd is, uh, en ook door al die rechters is dat nooit nooit, nooit, nooit, nooit weer spoken... dat is op basis van historisch en wellicht te positief ingeschat rendement... zou het dat opgeleverd hebben. Ja. Da dat klopt. Maar waarom is dat, dat niet gelukt om dat goed te communiceren? Nou ja, omdat we drie enorme crises hebben meegemaakt... waar die producten niet tegen opgewassen waren... en waar het rendement wel lager is dan waard. Sommigen staan onder water, anderen die, die, die, die hebben de inleg niet eens teruggekregen. Dan, en in zo'n situatie, of je nou aandelenlease hebt of beleggingspolissen... maar in die situatie waarin je niet hebt gekregen... wat toch is voorgespiegeld en moverende reden... waar wij ook niks aan kunnen doen... dan ga je wel kijken naar alle andere aspecten. Bijvoorbeeld de kosten en zeg je, ja, die zijn nu wel relatief erg hoog. Ja, ja dat klopt. Maar, ik vind het wel heel... maar de vraag is, waarom kon je dat niet uitleggen? Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen... omdat je het perspectief van vandaag toch de, de, de, de, de norm wordt... Uh, op die producten van gisteren. En ik, uh, ik, ik, ik, ik vergelijk het wel eens met een auto van 25 jaar, 30 jaar geleden... waarvan je zegt, ja, hoe hebben ze die kunnen verkopen? Er zat geen roetfilter in, er zit geen, geen veiligheidsgordel in... er zit geen katalysator in, hoe hebben ze die ooit kunnen verkopen? En dat er nu een rechter zegt, ja. Ja, dat, dat had toch met... Ja, maar je gaat, steeds, je gaat het steeds weer uitleggen... maar, maar mijn vraag blijft steeds, van waarom kan je dat niet overbrengen op mensen? Want je probeert omdat, het nu ook bij mij. Omdat je je niet kunt verplaatsen in... in in 25 jaar, in, de, in het perspectief, in de verwachtingen. Dus dat, eh, dat is een onmogelijke opgave om zoiets uit te leggen? Goed, zodat iedereen ik vind het al moeilijk om met te verplaatsen in de, in de situatie van een half jaar geleden. Eh, en, en hoe het tot toen uitzag en waarom we toen beslissingen hebben genomen. Ja. Laat staan 25 tot 30 jaar. Ja, als je in de communicatie zit, moet je dat toch kunnen. Is dat lastig? Maar ik, ik merk ook eh, dat, je, dat je met consumentenorganisaties zit... maar ook met de politiek. Eh, op dit moment, zeg je, is de norm zo dat die kosten te hoog zijn en die producten zo nooit meer gemaakt zouden worden. En dan, dan, dan is het met de blik van vandaag dat je de producten van gisteren beoordeelt. Ja. Heeft Egon er nog last van? Ja, daar heb, ik, daar heb ik ook persoonlijk last van gehad. Uh, uh, en, maar of, heeft de, en nog steeds? Uh, ja, ik vind dat heel vervelend. Mensen die, klanten die, die, die, die, die daarmee ook gewoon uh, in, in, in, in een situatie terecht zijn gekomen. Die ook nooit door ons bedoeld is. Ik heb uh, toen ik daar in het begin ook natuurlijk nog als fris journalist allerlei kritiek op had. Ook intern. Uh, toen kwamen we er uit Leeuwarden uh, hele integere Friese die met tranen in de ogen zeiden tegen mij... Eh, Jan, we hebben die producten ontwikkeld... maar wel met de beste bedoelingen... en met wat we toen voor ogen hadden... en met de tabellen die toen gelden, eh, uh, golden. En die zeiden, nou, dan zeg je dat dat, dat dat producten waren die we anders hadden moeten doen... Maar ja, hele integere Friese die dat die met de beste bedoelingen hebben gemaakt. En dan denk ik, ja, dat is ook de werkelijkheid. En dat het Friese maken maakt het extra Nou Ja, dat maakt het toch wel. Ja, voor mij maakt het, ik ik zal dat niet. Ik Als zal Braba dat beeld niet het. snel vergeten. Ik denk ja, er is dus ook een andere werkelijkheid. Ja. Ik weet dat Piet Blooming die doet een aandelenlies had en ik wist dat ik woonde daar in de buurt. Die had dat bedacht. En ik was zijn buurman. En die zei, het is echt iets voor jou. Ik zei, ik heb geen geld, Piet. Ik ben verslaggever. Ik, uh. En die zei, ja, maar juist voor jou. Dus de, de man die dat bedacht had, die verkocht het aan zijn buren... en aan zijn familie. Zo overtuigd was hij van het goede van dat product. Goed, tot over die woekerpolissen uh, en Egon. Ja, want ik kom er even terug, want ik ben een beetje afgetraald. We begonnen met die overstap van Carrière. de journalistiek naar... Uh, het voorlichting, of de, de communicatie van Egon. Uh, ja, dus we kwamen even bij die boekenpolis. Maar de vraag is natuurlijk uh, nog steeds aan onze luisteraars. Uh, wilt u ook een, uh, een carrière-switch maken, een andere loopbaan, uh, een totaal andere baan, of misschien ook voor uzelf beginnen? Uh, daarover kunt u met Jan Driessen in gesprek, want die is daar nu mee bezig. Hè. Die stopt als directeur communicatie bij Egon aan het eind van dit jaar. En als u andere dingen aan hem wilt vragen, dan. Kan dat ook. 0800-1121. 0800-1121. casaluna.ncv.nl als u wilt mailen. En hekje Casaluna voor de twitteraars. Uh, wij gaan, jij noemde net twee vertolkers van Bril. Eerst, uh, uh, hoe heet het die eerste? Uh, je... Jeroen Willems? Nee, die tweede. Die eerste die we net hadden. Jan Mesdag. Jan Mesdag. Oh, ja. Die hebben we uh, beluisterd. En dan nu Jeroen Willems. Ja, vertel daar nog iets over. Ja, Jeroen uh, die, die, die aan het repeteren was voor het, het jubileum van Carré. Uh, daardoor neerviel op de avond dat majesteit daartoe naartoe zou komen. Een briljant acteur. Een veelbelovende acteur. Die, die in de bloei van zijn leven... En ik heb deze cd van hem gekregen. Ik denk een maand van tevoren op mijn verjaardag. Lieve Jan, voor je verjaardag van Jeroen. Ja. En, en ja, ook een geweldige vertolker. Ja, van Ja, een ja, Bijzonder met. en En een goede zanger. Wie volgt. Wie volgt. APPLAUS Met een handdoek om mijn al te smalle lende Zeepdoos in mijn hand Mijn wangen rood gekleurd Wie volgt? Wie volgt? Ik was pas twintig jaar Net als de hele bende Bloot en de klammerij van Ieder krijgt een beurt Wie volgt? Wie volgt? Ik was pas twintig jaar en nog geen echte vent. Op bevel naar het kampoordeel van het regiment. Wie volgt? Wie volgt? Ik, ik verlangde zo naar wat tederheid en liefde. Of zelfs alleen een lachje. Of alleen wat tijd. Wie volgt? Wie volgt? Die walmend geilerij die mijn gevoelens schreefde. Verslagen was ik al lang voor de echte strijd. Wie volgt? Wie volgt? En dan die rot sergeant, die nicht, die halve vent. Met zo'n stem maak je hele legers impotent. Wie volgt? Wie volgt? Ik zweer hier op de eikel van mijn eerste truiper. Die stem sindsdien mijn leven lang ontmoet. Wie volgt, wie volgt. Die knoflookstankstem van die altijd dronken gluiper. Dat is de stem der volkeren van bodem en van bloed. Wie volgt, wie volgt. Sinds dat moment is het net op iedere vrouw of maagd. Die in mijn armen klaar komt, lispelend, fluisterend vraagt: Arm, oh, armie, oh, fall. Oh, oh, fall, ah, wie fall. Vaak denk ik laat de volgelingen hier op aarde in opstand komen tegen deze slavernij. Wie volgt? wie wordt. Maar soms vraag ik me af: wat heeft de meeste waarde te volgen of gevolgd te worden in de rij? Ik hak mijn benen af, ik word nog of proefkonijn... wat dan ook, als ik me nooit meer hoef te zijn... Heidi Prachtig, Jeroen Willems met Wie volgt... een nummer oorspronkelijk, maar dan in het Frans, van Jacques Brel... Jan Driessen, te gast vannacht in Casa Luna. En in de tweede uur uh, kunt u bellen. En uh, Peter van Twist heeft dat gedaan. Goeienacht. Goedienacht. Goedienacht, heren. Uh, Goedienacht. Ik, uh, ik moet even Jan Driessen complimenteren. Want ik ken hem nog uit de oude, oude retro-tijd, zeg maar. En uh, die man is uh, eens goed terechtgekomen. Maar daar wil ik ben ook gelijk op inhaken. Uit welke tijd, uit, wanneer... welke tijd kennen we elkaar? Pardon? Wanneer... Hoe, hoe kennen we elkaar? Nou, ik, ik, ik heb jou op tv gezien. Oh, okay, ik, ja, heb jou, ja. ik heb jou zien evolueren tot uh, een der grootste uh, communicatoren aller tijden. Nou, nou, nou, nou. En die hebben wij in Casaluna, oh, ja. dat is <lacht> niet mis, hè? Ik, ik, ik ga ervan uit dat jouw carrière nog niet klaar is. Maar ik wil, ik wil even wat zeggen. Ik, ik, ik, kijk, we hebben het. Iedereen uh, zit een beetje in die, die, die crisis-negatieve uh, spiraal te kloten. En iedereen wil zzp'er worden en iedereen wil beroemd worden en succesvol zijn. Dat zie je in al die, die, die flutprogramma's, uh, think you can dance en weet ik veel, al die, al die onzin. Maar één, één factor, die wordt vergeten vaak en dat is natuurlijk gelukken. Ja. Want, uh, want uh, in jouw positie, uh, jij had misschien op het moment dat jij solliciteerde wel twintig concurrenten. Uh, die, die, die, die, die, die, die, die, die na de benoeming van jou twintig uh, dagen niet geslapen hebben... die gescheiden zijn of weet ik veel wat. Dus ik, ik, kijk, ik wil maar even zeggen... als je nou zo'n carrière... ik pak maar zomaar even een carrière van iemand van zo'n Kees Jansbanger... Die, die, die, met die snelle rapper die bij het NOS uh, uh, Sportjournaal begonnen is, bij Studiosport. Ja, maar Peter, wacht even, want het gaat een beetje lang duren. Wil je wel een punt gaan maken ook zometeen? Oké, okay, ik maak een punt. Ik wil maar zeggen... Kijk, als, uh, zo iemand als Kees Jalsma, die maakt een bliksemcarrière. zo ding is Michels maakt een bliksemcarrière. En uh, er zijn ook, kijk daar tegenover één persoon staan er duizend... die dat niet lukt, maar wel met dezelfde inzet. Dus, het is niet altijd een kwestie van uh, rationeel denken en je, je moet je moet je moet een maffeltje hebben. Peter, ik geef je helemaal gelijk met Jan Driesen. Het gaat niet om beroemd uh, zijn. Het gaat om wat je terecht het woord geluk in de, in de mond neemt. Het gaat om zingeving. Het gaat om betekenisvol willen zijn. En, en naarmate we ouder worden... Uh, we hebben hier alle twee grijze haren, Klaas ook. Nee, uh, dat je ja, zeggen, dat is geheim. Oh, ja, ja, ja, dat is geheim. Maar, maar, maar, maar dan worden dat soort zaken, Peter, worden belangrijker. En ik denk dat dat, dat, dat voor ons allen geldt. Je wilt, je wilt betekenisvol zijn in het leven. Uh, de onderlinge relaties uh, ook met je dierbaren om je heen worden belangrijker... Uh, dan, dan gaat dat beroemd willen zijn. Dat gaat er denk ik uh, vanzelf wel nee, oké, weer oké, af. oké, ik wil dat beroemd nemen en dat wegnemen, Maar ik, ik wil maar zo zeggen... je bent op een, bepaald, uh, op een bepaalde manier ben je geboren... en je bent uh, doorweven met een of andere geluksspiraal. Ik ben geen zweverig type of zo. En dat heeft jouw leven gemaakt wat het is... Ja. En dan zijn er heel veel mensen die dat, kijk als je nou zo, zo, bijvoorbeeld zo'n Henny Huisman, uh, die, die, die, die man is in, met stille trom vertrokken en die man zit, dat weet ik zeker, die zit gefrustreerd thuis. Nee, nee, Hoop nee, het toch. niet. En zo koos Postema, die weet dan toch weer, met die oude, oude kop weer uh, een beetje via de wereld gaat voor. Maar laten we het eens dus over jou we hebben, Peter. Gelegen. Dat bedoel ik, dat is wat ik bedoel, snap je. Peter, hoe is het met jou? Met mij is het goed. En ik heb ook die omslag gemaakt, zeg maar. Ik heb uh, lang in de logistiek gewerkt bij Hogowens. Uh, ik heb ook gezegd: Van, ik heb dat gehad. Ik ga iets leuks doen. Ik begin het prachtig kraancafé. Dat heb ik tien jaar geleid. Totdat ik een buurman kreeg die lastig werd. En die ging procederen. Dus dat. Kijk, ik heb, anders had ik nu zes cafés gehad. En dat is mij dan eigenlijk een beetje. Uh, ja, ontnomen, zeg maar. Onmogelijk gemaakt. Maar wat doe je nu wel? Ik, op dit moment doe ik niks. En wil je nog wat? Ja, natuurlijk wil ik nog wat. Wat wil Zeker. je dan? Wat wil je? Ik wil naar uh, Zuid-Amerika. Ik heb een kind op Cuba. Een jong kindje nog. Een klein, heel klein ding nog. Van een ja. jaar of vier. Maar ik kan op Cuba niks. Ik kan me daar niet settelen. Eh, omdat ik daar tegen Cuba en Zuid-Korea of Noord-Korea. dat zijn de enige twee uh, socialistische bolwerken waar niks kan. Maar, en... maar je hebt daar een kindje, dus je wilt daar gaan wonen? Ik wil Natuurlijk, daar heb ik een kindje van vier. Jeetje. En uh, ik ben zelf al een wat oude man. En, uh, ja, ik wil natuurlijk, wel het, ik ken het goed, ik ken het land goed, ik ken ja. spreken goed. Maar, maar, maar, eh, maar dit, heeft, hebt... dit heeft dus meer met jouw persoonlijk leven te maken dan met een carrière, Switch. Ik, het lijkt me wel een interessant verhaal overigens, maar daar gaan we het maar een andere keer over hebben. Dus nee, precies, precies. <laughs> ja. Maar in ieder geval, mag ik jou bedanken? Ja, absoluut. Voor, voor het en, bellen. Nee, ik wens jullie hartstikke veel succes uh, met jullie carrières. Oh. Ja, dank Beter. Dat uh, kunnen we goed gebruiken. Fantastisch goed. Ja, nou. Dankjewel. Uh, ja. Dankjewel en ook succes. En ik hoop dat het goed komt met Cuba en het kindje. Komt helemaal goed. goed. Oké, okay. okay. Doe. doei. Doei doei, Dag. doei, doei, doei, Joop aan de telefoon. Ja, goeie avond. Dag. Nou, het gaat eigenlijk over een carrière switch. Maar ja, ik vertaal het dan in iets willen bereiken. En ik wil graag bereiken dat Casaluna blijft. en dan ben ik Dat is een, een mooie... Groep. Ja. Kijk, want ik heb ze op een gegeven moment zoiets van: van wie is eigenlijk de radio? Van wie is dat nou? Het is heel sympathiek, maar het is wel een heel ander verhaal dan wat we bedoelen. Maar, maar... Ik, ik vind dat je op gelijk heeft. <laughs> uh, toen ik gebeld werd uh, eerder deze week met de vraag: wil je midden in de nacht naar een radioprogramma toe? Toen dacht ik: nou, we, we, wat is dat voor gekkigheid? Maar toen mij echt gezegd werd: wil je uitgenodigd worden voor Casa Luna? Toen dacht ik: ja, dat is een instituut, hè? dat is toch een begrip, dat bestaat tien jaar lang. Uh, waarin echt uh, nog een gesprek plaatsvindt... waar echte luisteraars uh, volwaardig worden, worden, worden behandeld. Uh, en met respect. En ik vind dat ook... Ik vind ik, toen ik hier binnenkwam, heb ik diezelfde vraag gesteld. Uh, Joop, uh, waarom gaat in godsnaam Casaluna uh, weg? Dus we, we, we vragen het even aan, aan Klaas. Ja, alsof ja, ik het gedaan heb. Nee, ik ben ook nou, tegen. Nou, maar waarom, waarom dan toch? Het gaat over wie is de radio. Uh, kijk, het was altijd beredeneerd vanuit de gevestigde orde... Maar kijk, die groep luisteraars is veel groter dan uh, dat groepje mannetjes, uh, wat nu zit te toezelen van de uren en, en clubjes. Ja, het is voor mij heel lastig. Ik heb wel eerder gehad een uitzending over uh, dit ja. thema. Dus voor, voor ja. mij heel lastig om daarop te reageren. Ik kan wel ja, zeggen dat, ja, ja, ja. Voor mij, ja, ja. dat wij Casaluna dat... moet blijven. Ja. Ja. ja, nee, Maar dat vind ja, dat ik natuurlijk doen. ook. Ik baal ja. echt. E ik kan je niet vertellen hoe erg ik het vind dat het programma gaat verdwijnen... Echt maar het is voor mij producten. wel lastig om erover te praten. De zaak helemaal niet te verdedigen. Het gaat mij meer om van de groep die, die iets uh, wil hebben... is veel groter dan de kleine groep die beslist wat ja. er nu gaat gebeuren. Ja, maar zo gaat dat heel ja. vaak in het leven natuurlijk. Nou, houdt Casaluna uh, in de lucht. Uh, Twitter dat naar, uh, met hashtag Casaluna nee, En dan nee, maar, kijken we wat, daar wat, daar wat nou het oplevert. Op ga daar nou eens op in, op deze kwestie. van Als een groep groter is... Ja. Dan die iets wil hebben, dan het kleine groepje wat uh, beslist of het het krijgt. Kijk, stel dat het water is. Zo moet je het zien. Ja. Of eten. Ja, wat gebeurt er dan? Ja, dan ben je een crimineel, zeg maar. Dan ben je een uh, dictator als je het water niet aan de, aan de mensen geeft. Ja, nou, nu... maar, maar, maar, maar jij zegt uh, er is een klein groepje dat beslist... en een veel grotere groep die daar tegen is. Maar, maar dat gebeurt natuurlijk heel vaak, hè? Zo, zo werkt die. Ja, maar daar zit toch veel rechtvaardigheidsgevoel in. Maar Joop, roept en... alle vaste luisteraars op om een mail te sturen. om een Twitterbericht te sturen. Houd Kazaloenen in de lucht. Dan, uh, dan ben je gewoon de actievoerder. Ik denken over iets. Van kijk, uh, laat los uh, wat, uh, wat zeg maar, zeg maar de macht ligt. Want ik weet wel dat er nou eenmaal partijen zijn en zo. Maar het gaat over iets veel groters. Het gaat over de democratie. Van wie is de radio? Denk daar nou eens over na. Nou, oké, okay, dit was mijn bijdrage. Van de luisteraar. Dankjewel. Ja. Bedankt okay, voor de steun, ja, hè. Want... Doeg, Dank Dag. Uh, Van Joop naar... Uh, Michel. Michel. Ja. Hallo. Ja, ik, uh, ik heb ook een vraag over een carrière -switser. Nou, kom maar op. Ja, ik ben, uh, ben pas 40 geworden en ik heb als demontagemedewerker uh, gewerkt. Dus zeg maar slopen. Ja. En uh, ja, ik heb een kapotte enkel en ik ben zelfs voor uh, anderhalf jaar geleden afgekeurd. Nou, dan, dan zal het wel ernstig zijn, lijkt mij. Uh. Ja. Dus ja. ja, maar wat moet ik nou doen? Ik krijg geen aanbod, helemaal niks. Maar je, je zou nog willen werken als uh, demontage. Nee, nee, dat kan echt niet. Nee, mijn enkel is echt kapot, dus ik kan niet meer sjouwen, ik kan niet meer langdurig lopen. En, uh... en, en je zegt, ik krijg geen aanbod? Nee, ja, ze doen gewoon niks voor me. Dus, uh... En wie zijn ze? Het is een... Ja, het UWV, maar ze zeggen dat het een beetje druk is en ja, ik kan het me voorstellen. Ja, er zijn veel mensen op zoek naar een baan natuurlijk, maar ze doen niks? Ja, gewoon niks. Oh, ja, ze betalen wel. Maar, dus, uh... maar wat zou je willen? Ja, ik, uh, op het moment, uh, ja, ik, ja, gewoon uh, ja, la langdurig werk. Maar ja, volgens mij is dat alleen in de verpleging. En ja, ik, uh, ik ken niet zo goed omgaan met oudere mensen als mijn familie niet zijn. Uh... <lacht> Michel, ik, ja. ik, ik, ik hoor het goed, demontage en, en sloperswerk... dat zit er natuurlijk niet meer in als je, als je afgekeurd bent aan de, aan de enkel. Maar heel veel andere dingen natuurlijk wel. En ik, ja. ik geloof altijd dat als je uh, iets wilt... Uh, en dat je met herscholing, en zeker nu uh, via internet... kun je allerlei cursussen doen, uh, dat je daar waar je passie ligt... ik heb het al eerder gezegd, uh, natuurlijk mogelijkheden moet zien te vinden. Uh, en als dat is in het ontwerpen of in het tekenen... of in het, uh, nou, je kunt het zo gek niet bedenken, maar, maar volg iets wat, wat bij je passie... En, en, en, en, en, en ja. probeer daar op internet of op andere manieren een opleiding op te volgen. Dat zou mijn advies ja, zijn, ik, in ieder geval. Ik, ik heb wel af en toe uh, ja, websites, die, die kan je dan, ja, de naam kan je een beetje claimen of zo. Maar ja, dat, dat, dat vind ik ook wel leuk. Maar ja, je moet er wel wat mee doen en zo. Uh, ja, door mijn naam. Huh? Door mijn naam, ja. Ja, maar dat, kost, nou dat, weer... kost, dat nee, kost met nee, name nee, geld. Nee, ja, maar ik heb nou de League of All Nations. Ja, ik denk, nou, dat is ook wel goed kunnen goed <lacht> werken. En, en, dus. Hopen dat iemand het straks nodig heeft. Huh? Ja. En van je nou, kopen ik hoop, wil. Ik, ik hoop niet dat ze het nodig hebben. Ja, ja, ja. Nou ja, ja. Wij, wij, ik wij, ben creatief kun... zat, maar er gebeurt helemaal niks. Nee, ik denk ook dat je het zelf uh, moet, uh, moet initiëren. Hè? Want als je gaat zitten wachten tot er iets gebeurt, dan kun je, dan kun je wachten tot Sint Juttemers, zoals je zegt. Maar, maar er zelf uh, voor gaan staan, ja. zoeken naar waar je, ja, je passie ligt. Zoeken naar iets ja, wat je wel je... kunt doen, ook met die beperkingen ja, die je aan je enkel hebt. Nieuwe techniek, uh, nieuwe techniek vind ik prachtig. Een maar. maat van die heeft zo'n uh, 3 d print hè? Ja. Ja, ik dacht ook, er komt alleen maar rottigheid van. Maar nee, een ook nieuwe dan wereld gaat, uit, gaat open. Uit... Ja, maar hij heeft zo'n ding uitgeprint. Ik zeg, ja, een beetje hout en aluminium. Ik zeg, dan heb je een veel sterkere. Maar dus, uh, ja. je bent dus nog een beetje aan het zoeken. Maar het lijkt me wel inderdaad dat, dat als, je, als je iets wil, dan moet je er toch echt zelf achteraan. Want anderen gaan het niet voor je doen. Ja, ik zou heel graag een kinderboek willen schrijven, maar ja, ik kan niet goed schrijven. Ja. <lacht> nou, dan moet je nog nee, even doorzoeken. Je, je moet het zoeken bij iets wat je, waar, waar, waar, waar, waar niet alleen je passie, maar ook je kundigheid ja. ligt. hè? Huh? Dat moet bij elkaar komen. Ja, bij elkaar komen. Heel veel succes, ik, Michel. Ik, ik ga even door als je het goed vindt. Is goed. Dank je wel. Goeienacht. En wij gaan even door met muziek. En als ik het goed zie, dan is die van de Style Council. Have you ever had it blue? Changes cause your be faced to the floor. When all the people you thought you knew, I changed you more and more. Zaluna, Klaas Drupsteen. En Jan Driessen, de commercieel. Oh, je telefoon gaat een keer. Commercieel directeur van uh, Egon. En ook een luisteraar. En, we, en ik zou nog even vertellen waar we het over willen hebben. We hebben nog 20 minuten vannacht. Kaas Luna, 19 eigenlijk. Uh, en het gaat erover. Uh, ja, Jan Driessen, die gaat een, een andere loopbaan beginnen aan het eind van het jaar. Stopt als commercieel directeur. Gaat uh, voor zichzelf beginnen. En de vraag aan onze luisteraars is: nou, misschien wilt u dat ook wel. Uh, een hele nieuwe kant op in uw leven met uw loopbaan. Een andere baan of ook een eigen bedrijf. Daarover kunt u bellen. 0800 11 21 0800 1121 casaluna.ncrv.nl Als u wilt mailen, er wordt niet veel gemeld. En er wordt heel veel getwitterd. Maar het gaat allemaal over andere zaken dan deze vraag. Hekje Casaluna voor de twitteraars. Aan de telefoon nu Petra Das. Uh, ja, hallo. Hallo, goeienacht. Goeienacht. Uh, ik heb uh, een vraag. Uh, ik uh, ben sinds vorig jaar uh, september ben ik werkloos. Na 25 jaar in het bibliotheekwerk te hebben gewerkt. ben gesneuveld in een reorganisatie. Oh. En sindsdien zoek ik naar een uh, leerwerkbaan in de zorg. Ik ben 54 inmiddels. En uh, de 5-5 uh, begint dus uh, na de bij te komen. En dan denk ik van ja, ik moet iets. Nou had ik uh, iets bedacht, uh, dat ik een, uh, uh, een uh, verpleegkundige opleiding zou volgen via een afstandsonderwijs uh, uh, gebeuren. En dat had ik gevra toestemming gevraagd aan het UWV om uh, één dag per week stage te lopen. Ik heb ook een uitkering over 32 uur, WW. En... Uh, dan krijg ik een berichtje van... Uh, nou, als u een uh, WW-uitkering wil blijven ontvangen... moet u beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Als u een opleiding gaat volgen, is de vraag of u voor de 32 uur... dat u uitkering heeft, inderdaad beschikbaar bent. En de, dat is het dan. En dan dus dan als jij ik... aan je carrière werkt en je wil er wat van maken... Ja. dan houdt ja, de nou, instantie die je aan werk gezicht, moet helpen? Dan denk ik van, hoe krijg ik nou duidelijk gemaakt... dat je ook s'avonds en in het weekend kunt studeren? Want dat heb ik al eerder gedaan... Dus jij zegt, uh, ik kan nog zeker 32 uur werken, maar even los daarvan... ze zouden dat moeten stimuleren, zou ik denken. Ja, want ik betaal dat dan zelf, dus ik moet nog verder op een houtje bijten. En dat kan me niks schelen als ik maar ergens kom. Maar het kan dus niet, het mag niet. Nou, die indruk heb ik wel, maar ik geef het nog niet op. Morgen ga ik naar een werkcoach en dan uh, vraag ik of die daar iets aan kan doen. Ja. Die heb ik ook al gemaild. Maar dan denk ik, ja, zo'n antwoord denk ik van... Ik vraag me af of er iemand er echt over nagedacht heeft. Ja, maar ik wil dus weten wat zou ik kunnen doen. Hm. Leuk, hè? Je bent deskundige. deskundige geworden. Ja, ja. ik ben Europese deskundige, terwijl ik daar zelf zo moeite mee heb. Ja, nee, dat is... Uh, dat, ja, absoluut. Ik, ik denk, ik, wat, wat u zegt is, is herkenbaar. Ik heb ik, natuurlijk lange tijd ook... ben ik parlementair verslaggever geweest in Den Haag en, uh, en voor Den Haag vandaag. En uh, heel goed bedoelde regels zitten juist uh, de, de praktische uitwerking in de weg. En dat hoor ik ook u zeggen. Uh, je wil wel, maar de regels beletten eigenlijk... om, om, om, om zelf door zelfstudie aan de slag te raken. En, en, en dan dus maar gewoon gevangen te blijven zitten in die Uitkering. En ik denk dat de tijd uh, er ook naar is om daar nog eens een keer heel goed naar te kijken. En, en ook uh, de politici die daarvoor verantwoordelijk zijn. En te kijken hoe je juist in deze tijden van crisis kunt stimuleren... dat die regels niet in de weg zitten, maar juist helpen... om van een uitkering naar een baan te raken. Ja, en zeker in de zorg. Ja, maar kijk, ik kan één dag stage lopen. Dat valt dan buiten die 32 uur. Dus die is al van mezelf, denk ik, denk ik dan. Ja. En dan denk ik, je kunt toch gewoon... Uh, dus voor mij mogen ze me komen controleren. Ik ga wel s'avonds en in het weekend studeren als het dan niet iets anders mag. Ik zou zeggen gewoon doorzetten. Ja, He? doorzetten, maar ik, wil, ik heb wel een inkomen nodig. Ja. En ja, en dat is het, de kip en het ei, hè? Ja. Ik denk dat wij het wel met jou eens zijn dat het heel raar is. En, maar hoe we het oplossen, dat, dat... En ik begrijp overigens, want jij doet het natuurlijk uh, een beetje vervelend over die uh, persoon die mij geantwoord heeft. Maar ik begrijp wel dat die zich ook aan regels moet houden. Maar... De, het is de vraag of u voor de 32 uur dat u de uitkering heeft beschikbaar bent. Ja, dat is de vraag. En als ik zeg ja, dat is zo. Ja, dan, heb je ja. dan hebben ze een antwoord. Maar he? ik kan dat niet bewijzen en vice versa. Ik dus zou het ik... het UWV maar eens gewoon voorleggen. Ja. En nog eens een heel concrete, ja, dus concrete alvastel, vraag daarin ja. leggen. Ja. Maar, maar morgen gaat u naar de coach, hè? de werkcoach. Uh, nou, niet de werkcoach. Oh. Ik ga naar een inloopspreekuur en daar zit een uh, leerwerk. Nou ja. Adviseur heet dat. Maar volgens mij uh, is dat een hele goede stap ik wens u heel veel succes. Ja, maar jullie hebben ook geen oplossing, dus. En de politiek, nee, ja, oké. Okay. Die... Ja, daar wil ik nog even iets op zeggen. Die politiek moet natuurlijk wel uh, actie ondernemen, maar ik vrees dat dat voor mij niet meer zal helpen. Nou, nou, nou. We moeten nog, oh, nog, ja, nog 13 dat jaar hoort. door. Ik heb al een lange adem nodig, meestal. Sterkte, heel veel sterkte. Uh, ja. Nou, oké. Okay. Bedankt. Bedankt. Ja. Ja, ja, wij hebben geen antwoord, maar dat is ook niet makkelijk. Lijkt mij. Uh, Edwin aan de telefoon. Ja, nacht. Hallo. Edwin. Ik had een vraagje. Wat, wat doet u als u zeg maar, tegenslag heeft? Heeft u dat wel eens in, in uw carrière? Jan Driessen. Ja, nee. Maar dat... dat natuurlijk. Uh, uh, uh, er zijn altijd momenten. Uh, dat je denkt. Uh, het, gaat, uh, het gaat minder. en er is. Uh, de, de, de, de, de, je, je staat s ochtends op en je denkt. hoe kom ik deze week door? Het is niet altijd roze geur en manenschuin. maar ik denk dat je over het algemeen. Uh, uh, daar ook heel veel zelf aan kunt doen. Wat voor tegenslag door... heb jij gehad dan? Bijvoorbeeld? Nou ja, goed. Dat je, dat, ik heb niet heel veel tegenslag gehad. Maar, maar zeker als je. Dat zondagskind. Hebt of, dus ja, dat, dat, dus ik tel ook wel, wat dat betreft. natuurlijk erg mijn, zene, mijn zegeningen. Maar je moet er wel voor gaan. Je moet wel. Je moet je... je... Ik, ik denk wel dat als je de zaken gepassioneerd doet... met volle overgave uh, en van s ochtends vroeg tot s avonds laat... en ja, ik, ik, ik ben niet iemand die van negen tot vijf uh, uh, werkt. Je, je, je, en dat is natuurlijk toch iets, omdat je de, met communicatie... ja, dat is waar ik, waar ik, waar ik van hou. Uh, dat is een, een, een levensstijl. Ja, dan kan het wel eens een keer tegenzitten. Maar je moet toch proberen om iedere dag weer de zonzijde te zien... en te denken, hoe, hoe, hoe, krijg, ik in het, hoe krijg ik het wel leuk in het leven? Want daar is het toch... Te Kort voor, maar dat dus zijn wel dus dingen die zijn wel makkelijk gezegd. Altijd dat, is moeilijk, dat is moeilijk. Uh, absoluut. Ik denk het, dat mensen die in een andere situatie zitten... het moeilijker kunnen hebben. Maar ik denk toch... als je ochtends opstaat en zegt... ik ga er iets van maken vandaag. Hoe lastig dat ook is... dat het uiteindelijk een, een, een positieve draag heeft aan het bestaan. Dat uh, klinkt uh, misschien zweverig. Dat is het niet. Het is heel concreet. Uh, je zegt gewoon het wordt een leuke dag. <lacht> Edwin. Ja ja, ja. Ja, ja, ja. Waar komt de vraag, waar komt de vraag vandaan? Uh, nou, ik, het, uh, ik, ben, ik ben altijd aan het werk geweest hoor. Uh, bij mij gaat het ook wel uh, aardig goed, gelukkig. Uh, uh, uh, maar soms loop je toch wat tegen slag aan en dan vraag ik me, hoe doe je dat dan oplossen? Zeg maar. Hoe doe je dat zelf? Uh, uh, uh, uh, ja, doorgaan ook. <laughs> toch doorgaan, uh, nooit stilzitten en doorgaan met werken. Het is altijd wel werk, heb ik het idee. Uh, wat, voor de, wat voor de richting dan ook. Je, je komt toch wel aan het werk. Tenminste, ik dan. Maar kun je even Verlucht. vertellen wat, wat voor tegenslag jij zelf gehad hebt? Uh, ik heb wel eens een hobby gehad. Uh, er was een, een lokale omroep opstarten, heel snel gezegd. En ik had, ook de, ik had wel wat mijn, mijn. Ik weet niet of u dat ook dan heeft. Uh, dat je van tevoren wel een punt zet van ik wil dit bereiken. Zeg maar. En als dat niet bereikt is zoals het gaat, dan kap ik hem bij. Dat wel. Ik weet niet of u dat ook hebt. Ook met een termijn... Gekoppeld. Ja, nou net, kijk, ik had dan die vergunning, die machtiging gekregen, voor Lekal, maar ik wou in een pand en ja, ze hadden niet verwacht dat ik dat had bemachtigd, die vergunning, zeg maar. Maar toen ging het een keer, keer dat pand niet meer door. Oh, dan wordt het één keer serieus, er werd er gezegd, oh jee, dan gaan we toch in dat pand, nee, dat doen we niet. Dus dat ging niet meer door. Maar ik had wel gezegd van tevoren tegen mijn stichting, ik wil wat doen, maar wel op die voorwaarden dat ik het goed doe. Zo niet, dan stop ik ermee. Dus daar hebben we gelukkig met z'n allen ook uh, mee ingestemd. En hebben we al champagne gedronken nog. Maar ik bedoel, Goed uh, afsluiten, dat is ook belangrijk. Vrees vieren. Maar ja. Ja, ja, ik, ik ja. stel de vraag even aan Jan. Uh, uh, ja. Ben jij ook zo'n man van plannen maken en een bepaald doel stellen? en te, te, ja, een limiet zeker. aan koppelen. Zeker. Wat, wat voor doelen heb je nu en wat voor limiet heb je eraan gekoppeld? Nu je voor jezelf gaat beginnen. Ik denk het belangrijkste uh, doel dat je, dat je stelt is dat je uh, balans hebt in het leven. Uh, en dat wordt toch belangrijker. We zitten in een leven waarin het heel druk is, waar veel van ons geëist wordt. Waarin je uh, eigenlijk continu kunt doordraven. Uh, en aan het eind van de week dan zegt ik heb heel hard gewerkt, maar ben ik nu ook echt en daadwerkelijk gelukkig. En op je vijftigste, uh, ik ben nu 52, uh, kun je ook nog eens een keer kijken, is er balans in je leven? Tussen privé, tussen je relaties die je hebt... tussen de familie, je vrienden... Maar ga je dus minder je, werken? Je geliefde. Nee, niet minder werken. Ik bedoel dat, dat, maar je kunt op een andere manier werken. Minder gehaast en met meer balans. En ik, ik zou echt willen dat je, dat je die balans... dat ik die ook beter kan leggen. En zeker naar je dierbaren. Maar wat is dan, wat is dan het dat doel? Dat is wel dat mijn je, uitdaging. Wat, wat is dan het doel? Om een, ja. om een in die zin gelukkiger leven te krijgen. Nu ben je soms de, hele, de hele, hele week aan het draven van vergadering naar vergadering... en dan zit ik ook weer hier. Dus dit is ook al niet zo'n goed voorbeeld om die balans terug te krijgen. Want het had natuurlijk ook gewoon thuis kunnen zijn op dit moment. Het had in bed kunnen liggen. Dus, dus wat dat betreft ben ik daar slecht, ook een slecht voorbeeld Gelukkig van. Maar. En dat zit ook in de genen. Maar ik, als je zegt, welk doel heb je nou gesteld bij jezelf? Dan denk ik, ja, door, door iets meer een balans in je leven te krijgen. Tussen werk, privé... Maar als je naar het bedrijf zelf kijkt, heb je dan ook doelen? Van ik wil binnen zoveel tijd uh, al die klanten hebben. Of, uh, nee. Geen doel. Nee. Je gaat gewoon beginnen. Ja. Weet je dat het gaat lukken? Ik, uh, ik, ik hoop dat het gaat lukken. Uh, en dat moeten we afwachten. Maar ja, goed over nagedacht. Je bent... Uh, ik heb in ieder geval de afgelopen 14 jaar heel erg goed geleerd wat werkt en wat niet werkt. Ik heb heel goed geleerd hoe complexe organisaties communicatief om te turnen zijn. En ik denk dat heel veel bedrijven op dit moment, en juist door die vernieuwing die, die bedrijven moeten hebben vanwege de communicatie. En ik ja. heb het al eerder gezegd, dus je hebt goede die, die, die de revolutie, nou ja, ik, ik, ik ben er wel van overtuigd dat je, je advies hier en daar uh, dat, dat, dat nodig uh, kan zijn. Ja. Edwin, mag ik jou bedanken? Ja, alstublieft. En, uh, ik had, toch, ik had oh, kan ik nog wat zeggen? Nog ja, ding. Heel kort, want we hebben nog een beller. Ja. Uh, ik had een soort van eigen slogan. Uh, van. Uh, <laughs> vergeet niet het verleden als iets, gebruik het in het heden. Ja, nou, ja, ja. Je, je moet, de... moet hem even goed bedenken. Kom. Een slogan ja, moet, ja, moet echt van ja, het begin tot eind. Het... Geen heden zonder ja. verleden. Hè? Dat, is een, uh, dat is hem, denk ik. Nou, gebruik al het goede van het verleden of iets uh, in het heden. Dat was hem, zeg maar. Nou, dat so, lijkt me een hele goeie. Hou hem erin nog. Kijk nog even goed naar de formulering en dan... Uh... <laughs> ja, juist. Goed. In ieder geval prettige nacht en succes een... met uw nieuwe baan. Is goed. Hoort? Ja, ja. Uh, namens Jan, dank u wel. Uh, Diane. Goedenavond. Hallo. Hallo. Um, ik wou ook even wat zeggen over car switch. Ja. Uh, ik heb vroeger eigenlijk heel weinig tegenslag gehad. Ja. Alles ging uh, zoals het eigenlijk uh, moest gaan. Uh, ik heb uiteindelijk een, een uh, opleiding gedaan tot personeelsfunctionaris en dat heb ik ook jaren gedaan. Ja. Uh, en dan denk je helemaal niet na over dat het ooit fout kan gaan totdat ik ernstig ziek werd. Ja. Ik kreeg kanker en dan staat je wereld wel heel mm. even stil. Ja. Daarna uh, heb ik, ik heb, uh, daar wel uh, lichamelijk het een en ander aan overgehouden. Waardoor ik uh, personeelsfunctionaris uh, fulltime, dat ging niet meer. Wat heb je eraan overgehouden? Nou, dat, ik heb een chronisch vermoeidheidssyndroom en wat hartklachten door de chemotherapie en dergelijke. Uh, en dan uh, een halfjaartje in shock. En dan ga je om je heen kijken, want ja, ik, ik was nog geen veertig en dan uh, zie je je vrienden die doorgaan met hun leven. En dan denk je, ja hallo, ik moet nog veertig jaar door, ik ga niet aan de zijlijn staan. Ja. Dus toen heb ik eerst ook gesprekken gehad met het UWV, maar dat is ontzettend lastig. En uiteindelijk heb ik gedacht, ik ga het zelf zoeken en dan inderdaad, ik ga iets zoeken waar ik met ziel en zaligheid in kan. Waar ik uh, draagkracht en draaglast, zeg maar, uh, behoorlijk in balans kan brengen en als het kan, iets waar ik me zie werken... tot mijn pensioen. Wacht even, even een stapje terug. Draag kracht en draag last in balans ja, brengen. Ja. Ik, kan, ik kan bijvoorbeeld niet meer zomaar klakkeloos... 40, 50 of 60 uur per week werken. Ik heb goede dagen en ik heb minder goede dagen. Ja. Ik merk wel dat ik nog steeds met het jaar uh, sterker word. Dus wat dat betreft is het ook een super motivatie. En het werk dat ik nu heb... is werk op een uh, kasteelruïne. Heel divers werk... Kasteelruïne? Op een kasteelruïne, ja. ja. Op een middeleeuwse uh, kasteelburg. En dat is heel divers werk. Ik ben eigenlijk manesje van alles. Van, van rondleidingen, trouw tot trouwreportages... Uh, ...tot netwerkborrels, Dank. tot cursussen. Ja. Ik doe planning en dergelijke. Dus eigenlijk komt alles wat ik in mijn leven geleerd heb... ...bij elkaar in deze baan. Het grote voordeel wat, er, wat ik daarbij ook heb... ...is dat ik, ik hoef niet heel ver te reizen... Dus die energie die bespaar ik al. En op het moment dat, het, uh, dat ik gewoon een minder goede dag heb, dan kan ik gewoon wat zuiniger zijn met mijn energie. En dat, dat gaat natuurlijk niet voor de hele dag als er uh, rondleidingen gepland staan of er is een trouwerij. Dan is dat gewoon het prestatiemoment van de dag, maar de rest van de dag kan ik dan vrij goed zelf indelen. Ja, ja dus dat is... Ja, en, naar de toekomst toe is dit uh, een baan die nog verder uitgebreid wordt. En ik heb nu echt zoiets verlaat me komen. Ja. Mag ik even, want jij zei uh, het UWV uh, hielp mij ook niet echt veel verder. En toen ben ik er maar zelf uh, achteraan gegaan. Nou, had jij ja. natuurlijk het grote voordeel dat je personeelsfunctionaris was. En misschien ook wel wist hoe het moest. Ja, ja dat, uh, ik moet ook zeggen, uh, uh, ik heb gevraagd om een reïntegratieproject. Alleen mijn situatie was zo uh, lichamelijk zo slecht, zeg maar, dat het UWV zei... Ja, dat is, het is eigenlijk gewoon economisch... Weggegooid geld. dat niet meer op, ja precies, dus dat gaan we niet meer investeren. Toen ben ik eh, rond gaan kijken van wat wil ik nou echt. En eh, daarin heb ik me ook niet laten sturen. En ik denk dat dat een hele belangrijke eh, richting is die ik gekozen heb. Ja. Want op het moment dat je gestuurd wordt, zijn het vaak toch niet echt je eigen keuzes. Kan jij zeggen dat je nu misschien wel gelukkiger bent in je werk dan voordat je kanker kreeg? Absoluut. En niet alleen in mijn werk, ook in mijn leven. Want <tiek> ik, heb, ik heb echt wel geleerd om nee te zeggen. Ik heb ook echt wel geleerd om um, kwaliteitskeuzes te maken. Zowel in mijn werk als ook privé. Alleen nog maar de goede vrienden houden. Ook dat. Ook dat. En gelukkig zijn er nog veel goede vrienden overgebleven. Hoor. Dus wat dat betreft ben ik een heel rijk mens. Maar ja, ik zelf, de, de, iets heel belangrijks. Angst om te falen of angst voor... Doemscenario's of angst voor een kredietcrisis. Ja, die heb ik niet meer. Want elke dag is voor mij nu een geschenk. En ik hoop echt dat ik negentig word. Daar ga ik ook vanuit. Hm. Maar ik zie mezelf wel uh, volop bezig uh, tot, uh, tot ik niet meer kan lopen, bij wijze van spreken. En dat had ik daarvoor niet. Hè? Want, want dan leef je zo snel mee in de maatschappij en, en met je leeftijdgenoten. Eigenlijk zo op de automatische piloot. Dus eigenlijk werd ik geleefd. En na mijn ziekte ben ik gaan leven. Nou, hartstikke mooi. Ja. Da Diane, dat is, is een heel mooi, mooi positief verhaal. Ja, mooi om mee af te sluiten. Ik ja. dank je wel. Graag gedaan. En ik wens jullie heel veel succes met de uitzending. En hij, hey, Kazaluna, moet blijven. <laughs> dank je, dank je. Dank ja, je. succes. Oké, doeg. Succes, dag. Jan, nog, nog één vraag over carrièreswitch. Jij hebt ooit Rutte... Uh, geadviseerd bij zijn. Uh, bij de verkiezingen van 2007, volgens 2006 mij. 2006 en 2007. Oh, ja. Ja. Uh, is dat niks? Politiek nog voor jou? Als een leuke nieuwe carrière Move? Um, nee, voor de politiek moet je andere capaciteiten hebben. dan, dan adviseur. Adviseurs staan aan de zijlijn. Adviseurs die zijn diegenen die, die, die, die, die. daar anderen laten schitteren. En ik, uh, ik. denk niet dat dat politieke toneel. een toneel is waar ik op moet gaan staan. Waarom niet? Nou, omdat je heel goed. Uh, uh, dan ga je de zaak ook vermengen, vind ik ook eerlijk gezegd. Nu kun je zonder dat je uh, daar allerlei valse uh, uh, andere doelstellingen bij hebt, kun je gewoon uh, sec adviseren uh, op wat daar gebeurt. En dat is beter. Dat is Goed. ook een betere plek voor mij trouwens, want al die uh, uh, je, je moet toch ook in die politiek, continu compromissen sluiten. Uh, en dat is niet een van mijn sterkste kanten. Goed, dan gaan we dat niet doen. Nou Dan uh, afwachten we wat het wordt met jouw bedrijf. Jan Dries, uh, heel erg veel succes. Uh, nog een half jaar bij Egon en daarna voor jezelf. Ontzettend dank dat ja. ik hier uh, mocht nou, zitten. Jij bedankt in, uh, voor je in komst. In dit mooie programma. Dank je wel, hè. Jan, ja. Jan Dries. Graag was dat. gedaan, uh, was een eer. Morgen dan, uh, praat uh, Lex Bolmeijer met Rosanne Hertzberger. Zij is columniste van NRC Next. Eén op de vier jongeren is werkloos. Ze oh, zijn ook allemaal bezig met een carrière-switch. Uh, en op 27 en 28 juni... wijdt EU-president Van Rompuy... een Europese top aan dit groeiende probleem. Twintiger Hertzberger... die schrijft er vaak columns over... en die gaat er morgen dus over praten... met Lex Bolmeijer. En dan uh, hebben we straks nog steeds wakker... met Anne de Jong en Diederik van Zessen. En hebben we toch nog 43 seconden. Wat zullen we dus mee gaan doen, Jan? 40, heb jij nog een idee, een leuke tweet voor? Je, hebt de hele, je krijgt ontzettend veel berichtjes de hele tijd. Ja, ik, ik krijg nu uh, van uh, oud-camera-vrouw Sonja te Laag. die zegt, he, verdraaid, gemist. Kan zij Luna morgen terugkijken ja. en luist, terugluisteren oh, op Goed op, dat radio1.nl. En, en, en dat kan natuurlijk. Podcast terugluisteren. Het ja, is heel goed dat je dit ja, nog even voorlas. Ja, als u het gemist heeft, dan is het gesprek met Jan Driessen... deze twee uur is gewoon weer terug te luisteren, maar... Uh... Er komt ook weer een nieuwe, en daar had ik het net over. Alex Bolmeijer, morgen dus met uh, Rosanne Hertzberg. Ik wens u een goede nacht, veel plezier bij WNL met Nog Steeds Wakker. En wat mij betreft heel graag tot volgende week. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie hier naast me woont. NCRV.